Wilders reageert daarop nu met wat een arrogantie, dat zal hem niet lukken. Volgens Wilders breekt juist Rutte Nederland af met een onverantwoord en snoeihard bezuinigingspakket voor 2013 dat werkloosheid, koopkracht en economische groei kost en ons overlevert aan Brusselse wolven, al dus de PVV-leider.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 De zaak kreeg in Amerikaanse media veel aandacht. Jennifer Hudson werd bekend door de Amerikaanse versie van de talentenshow Idols. Later kreeg ze een Golden Globe en een Oscar voor haar rol in de film Dreamgirls.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 Tucky, taller than a California redwood tree Richer than a 49er a Minor striking lucky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 Uh, ...de abonnementsvormen in de Louis-Davis-Carré. Kijk, we, wij worstelen als plek met dat dilemma. Uh, wat, is, wat is een abonnementsvorm? Je kan uh, in de Louis-Davis-Carré uh, een aantal abonnementsvormen kopen. Uh, je kan een zwerfplek kopen, dus dan heb je geen recht op een vaste plek. Je kan een vaste plek... Je hebt je... het over de parkeergarage? Ja, ja oké. Okay. Okay. Heel, heel sterk. <laughs> maar... Uh,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 En kan je wel vertellen waarover de onhandeling gaat? Even los van de partijen over, en prijzen. Over die, ook... die abonnementsvormen onderhouden. Oh, oké, okay. dus er komt een, is een derde partij die daar ook iets doet in de parkeergarage. En die... Ja, nou, laat ik het zo stellen. Kijk, AM, dat is onze projectontwikkelaar. Die uh, wil graag uh, huizen bouwen. En wij hebben als uh, gemeente en ge college en gemeenteraad gezegd...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 Wij gaan binnenkort starten met het aanleggen van de Waterberg bezinkbak. De Waterberg, dat is een mooi woord, ja, is een mooie, voor, een mooie, mooi woord voor Scrabble. inderdaad. Wat, Kijk, Zandvoort is daar op het laagste punt. En uh, een van de, dat is ook, ik ben ook uh, wethouder Riool. Een van de, van de punten van, uh, van, van, van Nederland überhaupt is dat het heel veel versteent. En de vraag is, waar laat je je water kwijt als er zo'n heftige regenbui gaat komen? Hoe zit dat met die reservoirs die onder het zwarte veld zitten? Die zitten daar dan Klopt. naast. Kunnen die niet gebruikt worden? Ja, maar... O, o, Want die zijn o, o, leeg meestal. Kijk, je moet... Je moet nou... Hoe weet jij dat, Omdat dat, dat? het zinkt. <laughs> kijk, de af... De, uh, ik, ik weet nog heel goed... Echt een, uh, vorig jaar was er een hele periode dat er echt heftig regenbuien waren. En toen zat hij wel redelijk vol. En uh, die... Uh,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 En uh, ja, vandaar dat we ook nu een voorziening gaan aanleggen. Een waterberg op de zinkpak. Dat, dat is op die plek waar die, waar die vier geschakelde woningen stonden. Begrijp ik dat goed? Nee. nee. Dat, uh, ja, ik zou zeggen, kom even langs uh, wat, waar het precies komt liggen. Het, hij komt onder de straat. Maar het wordt met een ingenieuze manier wordt dat uh, uh, uh, gemaakt. Of gegraven en gemaakt. En uh, zodat er ook de, de, de, de, de zoveel mogelijk... Uh, uh,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 En uh, op een gegeven ogenblik uh, moet, je, moet je gaan kijken van ja, wie gaan wij nemen. En uh, vanwege het feit dat er zo'n grote bedragen omgaat, zijn wij als overheid verplicht om het Europees aan te besteden. Wij geven dan een aantal kaders mee. Een kader is van uh, uh, geld is voor ons belangrijk. Maar ook uh, er is een, uh, door de gemeenteraad de afvalstoffenverordeningen is aangenomen. Waar, waarin staat wat wel en wat niet wordt uh, opgehaald en wat mag worden meegenomen.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 Het, het geldt echt het, uh, rond de 2 ton uh, wat we zo, en dat betekent doen. ook dat uh, als het zo doorgaat, uh, dat wij de af, dat is het magische woord waarschijnlijk nu, uh, de afvalstoffenheffing naar beneden kunnen bijstellen. Kijk. Nou. Dus, uh, en dat, uh, dan hebben we het over uh, dat het een percentage van 5 à 10 procent wat, wat er naar beneden kan. Dat is aanzienlijk. Vind de VVD heeft weer prima natuurlijk. <laughs> dat hoop ik wel, ja. Die zijn er ja. wel van. En wat wordt er dan nou beslist over twee weken? Uh, dan wordt er beslist of de raad kan instemmen met het voorstel van het college om uh, het grofvuil uh, op afroep op te halen. En, uh, om een, uh, en de mogelijkheid voor bewoners om het in Bloemendaal weg te brengen. Oké, okay. ja, prima. Nou.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 welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort. We gaan van een, uh, nou toch wel hectisch druk ja. uh, onderwerp, naar een heel ontspannen onderwerp. Ja. Ik moet zeggen, uh, Johan, Johan Stuart van de vogelwerkgroep zuid kennemerland zit tegenover me. Alleen als ik jou zie, dan word ik wel rustig. Ja. <laughs> <laughs> Heb jij dat ook niet? Ja. ja je, st je straalt uh, rust uit. Oké, okay, nou. Ja, ik weet dat dat jou, hoor ik dat uh, vaker trouwens. Ja, je, je, okay. je hebt natuurlijk al een, uh, een wandeling gemaakt van twee ja, uur uh, vanmorgen, drie met uur. Een, uh, drie uur zelfs. Ja. ja. Een cursus, maar daar gaan we zo, uh, ja. gaan we zo over hebben. Hij moet ook stil kunnen zijn, hè? want ja. die vogels we zullen gewoon een minuutje stil zijn <laughs> ja. dat hebben we Dan, al gehad vanmorgen ja, ja dat Toen was een, uh, was een uh, dat niet, was voor niet gewenst stilte stel jezelf even voor als je wil uh, Jonge Stuart, ik woon niet in Zandvoort, maar in Velsbroek, maar wel al mijn hele leven in uh, zuid kennemerland dus ik kom hier wel regelmatig, ook om vogels te kijken in de buurt, in de duinen, rondom ik werk bij het Landschap Noord-Holland ook een natuurorganisatie, dat is jouw werk, baan als voorlichter, ja, dus uh, ik zit wel in de natuur, ja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 Om te bepalen hoe het gaat met de vogels. Gaan ze vooruit, gaan ze achteruit. Want vogels, je kan natuurlijk ook uh, zweefvliegjes gaan tellen. Maar ten eerste zijn die lastig te vinden. en uh, moet je... nou, Vogels vallen op, die maken geluid. Uh, ze zijn er ook altijd. Dus dat en de, is, lokken uh, de vrouwtjes in het voorjaar, daar gaat het om. Ja, ja. Dus de uh, vogels is uh, iets wat heel veel mensen aantrekt. Hè. De vogelbescherming is ook een hele grote club met bijna 200.000 leden. Zo.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 En dan zijn er altijd weer een groot percentage wat, wat lid wordt van de vogelweggroep. En de hopen we hopen natuurlijk dat ze ook meedoen aan tellingen. En ja. Hoe kunnen ze in contact komen met jullie? Hoe kunnen ze zich opgeven? Nou, we hebben een website. VWGZKL.nl uh, VWGZKL.nl Ja, dus Vogelweggroep, Zij het kennen we dan het afgekort. Ja, en daar, als je daar naartoe gaat, dan uh, Maar als je koekelt al, uh... Vogelwerggroep, dan uh, kom je ook bij ons. Uh, <lacht> ja, ja.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 Als enige hoor je dan dat uh, Wat, wat is dit voor een geluid. soort roep? Wat is dit voor een... Ja, wat als mannetjes aan het zingen zijn, hè, mannetjes zingen over het algemeen... Wel, uh... Dan zijn ze aan het vertellen van uh, andere mannetjes ophoepelen. En, en, en hier zit een vrijgezel. Uh, de vrouwtjes, vrouwtjes, kom maar gezellig. Ja, het is dus echt, uh, zijn ze gaan? Nee, vogels zijn over het algemeen niet uh, heel... Maar, maar voor we, een seizoen? Er uh... zijn pimpelmeesters die gaan... Ze hebben dan tien eitjes en vijf...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 En op een gegeven moment heeft een vosje zwemles genomen. Ja. En die is naar dat eilandje gegaan. En denk ik denk, er zitten veel eieren. Dus die heeft al die eieren zitten opeten. Ja. En die meeuwen zijn toen weggegaan. Ja, die meeuwen leren daarvan. Zo van, dit is niet de veilige Dat is plek. niet uh, de ja. manier, hè? Ja. En later hebben zitten. nog meer, uh, meer vosjes dat uh, nagedaan, ja. zag ik. Dus, nou uh, oh ja, sorry, ik was er niet bij. Maar die, <laughs> die zijn er toen allemaal ten uh, gezwommen. Toen zijn er de meeuwen ergens anders toe gegaan. Waar zitten die nu? Ja. Nou, de, met de kokmeeuwen, dat is wel een heel apart verhaal. Vroeger was het een hele algemene vogel. Uh, broeders inderdaad volop in de duinen, ook in de Kennemerduinen, Amsterdamse duinen, duizenden paardjes. Maar eigenlijk zijn die verdwenen door de vos. Maar je ziet dat landelijk ook de kokmeeuw enorm achteruit gaat. He, dat komt dus niet de, door de vos, maar door ja, toch een ander mesbeleid. Er zijn geen open vuilnisstorten meer, He, dus dat is allemaal wel gunstig hoor. Uh, dus de kokmeeuw heeft het best uh, zwaar, althans gaat flink achteruit. Uh, maar in het oosten van het land en bij de Waddenzee en IJsselmeer, daar broeden nog wel kokmeeuwen. En de zilvermeeuwen, die af en toe ook wel op die eilanden zaten uh, in de duinen, die zijn uh, eerst verplaatst naar uh, IJmuiden. Dus zit, broeden nu op daken. Bijvoorbeeld voor het voort is het natuurlijk veilig. Uh, een aantal vissen afslagen in over een hooghoogentrein. En tegenwoordig ook wel in uh, Haarlem-Noord, tot verdriet van mensen overigens, van sommige mensen. Anderen vinden het leuk, maar dan maken ze natuurlijk toch wel veel herrie. Maar waarom, uh, wat is er mis met de Zandvoortse daken? Nou, dat komt toch door de vos. He, dus de op, meeuw op de van daken? oudsher... Ja, dat, dat weet ik niet. Waarom ze op de praategen, Zandvoortse daken praategen. niet uh, zitten. Ja. Misschien waait het hier te hard. Ik weet het niet. Oh, dat dan moet kunnen. je in de psyche van een meeuw... En, uh, het is ook wel zo, als er één meeuwpaartje... Of zilvermeeuw of kleine mantelmeeuw... In Haarlem Noord is gaan vestigen... Dan lokt dat ook wel anderen aan. Het ja, is een ja. kolonievol. Ja. Dus ze broeden graag bij elkaar...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 Ja, dan vallen ze die mensen niet aan, maar ze. Precies, ja, het pikken dan wat uit je vinger. Ja, want op het strand, ja, dat heb ik ook gezien, dat mensen die dan zeg maar op zo'n uh, zo strandkar pat uh, ja. halen of vis uh, met een ja. ding, nou, die, die moeten echt ja. capriolen ja, ja, uithalen om we hun, uh, hun hapje veilig naar een plekje ja. te krijgen waar ze dat ja. kunnen opeten. Je... Maar uh, je, je zei dat er uh, vogels verdwijnen, hè? die, die, die ja. zeg maar. Welke vogels zijn dat?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 ...hebben we eigenlijk dat tapuitengebied helemaal uh, overwoekerd. Want die hebben dat nodig? Die tapuit heeft echt zo'n open, kaal gebied nodig. Hmm. En uh, er zijn nog maar een paar plekjes in Nederland waar ze wel broeden. Maar, heeft dat, maar hier broeden ze bijna niet dat meer. Dat begrazen heeft dat dan zin? Komen ze dan ja, terug? Ja, want uh, die, die, eigenlijk zijn die Schotse hooglanders een soort grote konijnen. Hmm. Uh, dus die konijnen kunnen het niet meer bijhouden, het zijn er te weinig. En als het eenmaal struiken zijn, dan kan een konijn het ook niet meer uh, terugdringen. Bijna niet meer.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 Nou, zullen we gewoon maar even je website uh, noemen. Dus ja. dat is www.vwgzkl.vwgzkl.nl. En daar staan alle gegevens op. Ja, Excursies, excursus, cursussen. Iedereen kan daar aan meedoen. Die vogelcursus, die basiscursus, die, die leek mij ook heel erg leuk. Ja, dat die is in de afgelopen. Maar volgend voorjaar gaan we vast weer starten. Want er zijn altijd heel veel uh, belangstellingen. En dat voor. is uh, zes uh, uh, avonden ja, of zo? Vijf? Uh, zes avonden en vijf uh, ochtendexcursus. Dus dat is een behoorlijk... En dat is één cursus. Ja. Dat is een behoorlijk. En dan leer je alle vogeltjes uh, in de buurt, ja. een stuk of negentig. Ja. en grijpig. voor heel van mensen gaat er een wereld over. Ja, die lopen die rene, nooit meer op dezelfde die manier. Die redden ik helemaal blij, uh, zie ik. Ja. Hey, heel erg uh, bedankt. Graag gedaan. Vond het ontzettend leuk. Een inspirerend ja. uh, onderwerp. Kom graag. Dank je wel. Ja. En uh, nou, we, straks hebben we nog het laatste onderwerp. En dat gaat over Olympia Tour en de verschillende activiteiten. En ja, mensen, hij be begint natuurlijk al maandag. En dan wordt het hele dorp afgezet. En dinsdag uh, vertrekt de hele tour. Nou, we gaan eerst nog even naar uh, muziek. En dat is Earth and Fire met Memories. Ik houd gewoon je mond. Ik hou ook zoveel mogelijk mijn mond. Nou, dat was uh, Bettina van Veen. Die uh, ging vertellen dat ze zoveel mogelijk uh, mond... Volgens mij is dat wel even uitgezonden <lacht> Dus we hebben hier Bettina van Veen. En, uh, en Leo Mizebeek. Goedemorgen. Goedemorgen. We uh, allebei. over Olympia's Tour. En de verschillende activiteiten. Uh, ja, wat er rondom uh, plaatsvindt. Heel even kort nog even voorstellen. Want we zijn misschien toch ja. nog twee Zandvoortjes die jou niet kennen. Leo. Mm, ja, nou, Leo Miesbeek. En uh, ik uh, ben een klein beetje de spil met samen met Klaas Koper en uh, Hilly uh, Janssen uh, rondom de, uh, de, de activiteiten rondom de Toer in Zandvoort. Ja, dus je Die, hebt niks in... direct te maken met de organisatie, maar nee, wel nee, met nee, alle Zandvoortse nee. uh, activiteiten. Ja, alles wat er in het weekend eromheen gebeurt. De promotieactiviteiten op de zondag, uh, de... Ja. Uh, maandag de proloog daaromheen. Alle activiteiten eromheen gebeuren. En waar kennen mensen nog meer van? Noem maar een paar dingen. Vierdaagse. Vierdaagse. Verder? Ijsbaan. Ijsbaan. <laughs> Verder? Kortom, hij Ijsbaan. is <laughs> hartstikke, hartstikke druk. Ah, ja, zo stoppen wel. Politiek? Nee, ook een beetje. Ik ben natuurlijk de man van... Ja. Ook niet... Ja. niet, niet Schatje. Uh, <laughs> ja. die, die is ook net zo actief als jij. Uh, ja, so, sommige stellen die mogen gewoon niet meer Zandvoort verlaten, want er stort gewoon heel veel in. Uh, ja. Daar horen jullie Ja, nah, Dat ga ik ook niet doen, denk ik. <laughs> en naast je zit uh, Bettina van Veen. Wil jij je even voorstellen? Split? Ja, Bettina van Veen. Ja, nog echt nieuw over in Zandvoort. Ik woon nu pas, uh, pas een jaar eigenlijk in Zandvoort. Oké. Okay. En uh, nee, ik ben de vriendin van Anders Anderzandbergen. De wethouder. De wethouder, Die we net ja, uh, over Leuk. En wat, wat doe jij zo al, uh, Bettina? Uh, nou, ik leven? ben nog lang niet zo, zo actief als Leo in, uh, in Zandvoort. Oh. Uh, maar uh, in dagelijks leven werk ik ook bij Deltaloid als uh, recruitmentadviseur. Oké. Okay. Ja, dus, uh, in Amsterdam. In Amsterdam, ja. Klopt. Ja. ja. Heel leuk. Uh, nou, zullen we eerst maar even naar de Olympiatour zelf? Uh, dit is al uitgebreid, uh, maar laat me ja. even kort nog vertellen wat... Nou, we zijn uh, de al een keer eerder geweest, samen met ja. Klaas. We uh, uitgebreid verteld wat we doen zijn. Ja. En ik wil eigenlijk een beetje herhaling treden voor, voor de activiteiten die er zo op maandag uh, plaatsvinden. En, en dat is uh, waaronder Bettina zometeen nog een uitdrag zal geven over het spinning. We hebben ook nog een uh, cross event uh, in Victor Bolle, uh, er nodig, uh, Een Victor de nodig een mooie baan zal neerleggen met, en dan kunnen kinderen het een en ander uitproberen. Wat is dat? Dus op maandag. Crossfietsen. Crossfietsen. Omdat we echt op, dus crossfietsen kunnen een beetje. Uh, ja, ja, dan kunnen we dingen van uh, uithalen en uh, okay. wat gekke dingen doen. Ook en helpjes uh, meegeleverd dan? Begeleid. Yeah. <laughs> oh, wat veiligheid voort. Ja, okay, ja, ja. En dan hebben we aan het einde van de maandag, uh, dus na de proloog, uh, die om zeven uur stopt ongeveer. Uh, dan gaan we met een dikke banden racen van, het voor de juf ja, dus die gaan in dezelfde route, hè, die 3, zoveel kilometer door Zandvoort, die gaan in diezelfde route rijden? Nee, nee, de prolog is 3,6 kilometer, maar wij pakken het uh, gedeelte dorp uh, pakken we op en dan gaan we de brugstraat weer omhoog. Ah, Oké. Okay. Een we dus hele, hele stuk naar het nou, nh hotel pak je niet. 620 kilometer. Lekker Oké, dat is meter. <laughs> <laughs> okay, dus een klein, uh, klein stukje. Ja, ja. De rondjes, ro, ro, het zijn dus rondjes van 620 meter ongeveer. En ik neem aan dat dat een maximumleeftijd uh, heeft. Ja, groep 8. Groep 8 van de van de jeugd. Rond groep 8 of, uh, of iets ouder nog. Het ja. ligt een beetje aan de inschrijvingen.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 Waar nou, kunnen mensen gaan melden? Uh, nee, er hangen dus inschrijflijsten bij Canemiu. Ken uh, en bij Healthclub Club Zandvoort. En ze mogen mij ook een e-mail sturen naar bettina.vanveen.gmail.com okay. Nou prima. Ik hoop dat er veel mensen komen. Dat hoop ik ook, ja. Dat, dat uh, leuk zijn. heeft Rob Spruit zich al ingeschreven, want het is een beetje een, een zeer fanatiek uh, spinner, of nou, even... Ik moet de lijst bij Kennemoe nog even bekijken, oh, okay, maar uh... de helft Club Zandvoort in ieder geval heeft hij zich nog niet ingeschreven. Nou, Rob, dus, als je uh... luistert, gauw okay. inschrijven. Hey, en verder? Uh... Ja, nee, Leo. kijk, uh, we hebben, vandaag hebben we de hoge hakkenreis. Hè, vanmiddag om uh, om drie uur in de, in de Kerkstraat. Wil je mee? Dus, uh... nou, nee, oh. nee, dat uh, oh, is ja dat jammer. Een, uh... Nee, maar omdat ik, ik vind het leuk, want vorig jaar heb ik, ben ik dus wezen kijken en toen wonderde inderdaad een manier ja. en toen dacht ik nog van ja weet je daar had je natuurlijk op kunnen wachten en die, en die gast had zijn voeten zeg maar vastgetaped als schoenen dus wel ja. heel ingewikkeld wat ingenieus. ik begreep bij het verhaal is dat ze nu twee manjes hebben ja ja terecht ook natuurlijk. mannen gezet. hebben langere benen en de, alhoewel ik het knap vind dat ze überhaupt op hakken wat lopen <laughs> dus dat is niet maar nou het is wel leuk dat ze dat nu in twee ja. doen erg leuk idee ja. Ja. Ah, en dan hebben we eigenlijk voor de zondag hebben we nog de, de nodige promotie zijn we bezig in het dorp we hebben de kunstmarkt in het dorp, we hebben het, het muziekprofilium waar, waar nog muziek wordt gegeven. En we hebben in het dorp hebben we een stand staan met, met fietsen, waar een bekende wielrenner Maarten Weiland die, die komt dat begeleiden. Ja, yes. home trainers met zo'n beelk. Kennisfietser? Ja, home trainer met zo'n En ja. zo Welke locatie is dat? dat is naast Nuff Naast Nuff Oh ja. Hebben we hebben een grote finishboog van de Rabo van 12 meter hebben over de, de Halterstraat heen. Ja, want de Halterstraat is zondags afgesloten, ja, dus, dus dat, dat kan allemaal gebeuren daar. We hebben daar bij, bij de fietsenhuurwinkel, hebben we daar verderop hebben we, een, een allerlei fietsen kunnen ze kinderen uitproberen. soorten fietsen. Uh, segway die, die daar mag iedereen proberen om met zijn Segway uh, zo, rond te zo gaan. met twee wielen, maar dan Met uh, twee kaart. wielen, met een beetje evenwicht uh, oefening Hartstikke leuk. En als te vuurpijlen hebben we s'avonds uh, letterlijk en figuurlijk echt goed werk. Uh, ja. op, op de rotonde hebben we tussen tien en half elf, afhankelijk van hoe donker het wordt. Ja. Ik had het tien uur ingeschat, maar ik heb gisteravond gekeken. Dan is het nog misschien iets ja, te licht, dus we gaan licht, een beetje ja. proberen te rekken. Dus wees ja, vond... niet boos, boos als het iets later wordt, maar dan hebben we een heel spektakel, vuurwerk op het strand. Leuk, en een, een opening. Vraag. Wie, wie, wie, wie bekost het dat nou? Wij, wij worden gesponsord door, mm. door onder andere Rabobank Geweten Zandvoort, Holland Casino. Mm. En zo zijn er een aantal sponsors die, waar het Holland Casino wel een hele grote, een groot deel in heeft. Dus, ja. ja, het Casino Fonds. Ja. Onder andere. Ja. ja. Nou, ben je nog iets en, kwijt? Ja, over ja? dinsdag dan. Hè. Deze de, hebben deze de start. start. De start. Ja? We hebben om half twaalf de start hier voor het, uh, uh, voor het casino. Ik zie stad tien voor tien uh, voor twaalf mij, maar. Is dat dan weer half twaalf? Ja, ik heb hier al Ja. Echt tussen half twaalf en tien voor twaalf. Ongeveer in die, in die. Dan is de start ja. en dan maken ze een rondje door het dorp heen. Dan gaan ze richting de zuid helemaal. Dan komen ze terug over de Marenstraat, gaan ze door het dorp heen. Over de Verspijkstraat heen. Halfstraat, Verspijkstraat. En dan gaan ze bij de camping de branding, dan worden ze losgelaten, echt letterlijk losgelaten, en dan daarvoor, los. eh, daarvoor is het echt een, ja. eh, dan worden ze, mag ze niet harder 20 kilometer, dan gaan ze dat dorp heen, een gangetje. Dat is, is het te gevaarlijk natuurlijk. Ja, dat zou niet, eh. ja. En dan worden ze, dus, ja, dan gaan ze richting Noordwijk, 180 kilometer verderop, ja. Vind ik knap, nou, voor we elkaar. Weet me... ja, ik ook precies. niet, maar gaan, ze beginnen al de verkeerde kanten natuurlijk. Maar ja, maandag ja. ook niet vergeten. Hè? Dat is natuurlijk uh, ook afgesloten Het dorp dan uh, vanwege. Ja, ja, ik, ja, de, ja, inderdaad, dat, dat klopt. Uh, vanaf twee uur is echt het. Uh, ja, dan, dan is echt het dorp afgesloten. Zeker als je in die binnenring zit, zorg dat je er buiten bent. Je kunt oversteken, beperkt, uh, maar niet met auto's en niet met fietsen en brommers. Dat gaat erg lastig worden. En vanaf vier uur, ja, dan is het echt lastig. Dan, dan is echt elke minuut komt er een renner voorbij.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 Kun ja. kan je overal parkeren, hè? Ja. dus dan, is dat, ja. uh, dan ja. is dat ook geregeld. Nou, ja, ik uh, ben eruit. Heb jij nog een vraag uh?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 Straks hebben we uh, Oud-Zandvoort. Helaas hebben we daar geen tijd meer voor om daar, uh, naar te luisteren. Maar dat horen jullie dan om uh, 12 uur. En natuurlijk, uh, morgen vergeet Moederdag niet. Mocht u geen krootjes hebben gekocht, dan uh, de vismaaltijd. Kan, kan het alsnog. En uh, kijken voor de Wismaaltijd is helemaal prima. Nou, iedereen heel erg bedankt. iedereen de Jager. Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt, Richard. En uh, iedereen een hele goede week. En tot volgende week. Tot volgende week.